Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 Uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook als je bruto salaris hetzelfde blijft, is de kans groot dat je er komend jaar een beetje op vooruit gaat. Een grote loonstrookjesmaker is gaan rekenen met alle nieuwe premies en heffingen en zegt dat er bij de meeste mensen onderaan de streep meer overblijft. Het heeft onder meer te maken met je pensioenopbouw... en belastingtarieven die omlaag gaan. Het scheelt gemiddeld iets meer dan 4 procent, zegt het AD. Voor de kust van Thailand wordt nog steeds gezocht... naar tientallen drenkelingen die gisteren in zee terechtkwamen. Er liep water in een marineschip, waardoor de stroom uitviel. Dertig mensen zijn nog steeds niet gevonden. Het is een race tegen de klok voor de reddingswerkers, zegt correspondent Mustafa Margadi. Op een ruige zee slinkt met het uur de kans dat er nog overlevenden gevonden worden. Maar de reddingswerkers die hebben de hoop nog niet opgegeven. Want de laatste vermiste was een paar uur geleden gevonden, bewusteloos, met een hoofdwond. Maar gered door zijn reddingsvest. Dus dat geeft ze hoop dat er nog meer van zijn collega's gevonden kunnen worden. Er zijn inmiddels al meer dan 70 opvarenden wel gered. Een kater hebben ze waarschijnlijk al. Maar het had weinig gescheeld. Of de kopeind van de spelers van Argentinië was serieuzer geworden. De selectie werd net tijdens de huldiging in eigen land rondgereden. Met een bus. Een paar spelers zaten op het dak. En konden nog maar net op tijd bukken voor laaghangende stroomkabels. <tijds> Nou, de schade viel mee. Een van de spelers raakte alleen zijn petje kwijt. De rondrit was om drie uur s'nachts in Argentinië... maar toch stonden er duizenden mensen langs de kant om te vieren... dat hun land wereldkampioen is geworden. Later vandaag is er ook nog een officiële huldiging. En het weerocht is grijs en behoorlijk regenachtig. Vooral in het zuiden en oosten kan het flink plensen. Koud is het niet. Vanmiddag zo'n 9 tot 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is R van de Hart van de ANWB. De N9 Den Helder richting Alkmaar is dicht tussen het Zand en Afritschagebrug door bergingswerkzaamheden. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort leeft het. het. En jij beleeft het. Sneeuw, sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu in Zandvoortse Zuid. Welkom bij ZFM, de kant nog wel show. <laughs> ZFM, het geluid van Zandvoort. So look her. I put her on the back of my bike, and know, uh, we went riding, down by old man Johnson's farm. I said, now over past days, never turned me on. There's something about the clouds in her mix. She oh, wasn't too bright, but after that, when she kissed me, she knew how to get a kiss. She was an oh, old man, baby for baby. A hair stone. Raspberry Beret And if it was warm, She wouldn't wear much more Raspberry Beret I think I love her rain sounds so cool When it hits the bottom roof And the horses wonder who you are the Thunder sounds out But the lightning see How'd you feel like when we start Listen, this, this ain't the first time I've the greatest I'll tell ya, if I had the chance to do it all again Ooh. I wouldn't change a stroke Cause baby, I'm the most But a girl is fine and she was there van Prince, de Raspberry Bread. Daar begonnen we mee, die tweede uur. Goed bezig, jongens. Hey, uh, ja. Hebben jullie gezien het ontwerp, het oorspronkelijke ontwerp van Theater de Krocht voor de verbouwing? Nee, uh, het is op zich al een theater. Uh, dit verhaal wat je nu gaat vertellen is al eigenlijk theatraal. Ja, nou, uh. dat is een hartstikke mooi ontwerp. Vind ik best oké. Okay, het eerste wel. ontwerp, hè? Het eerste ontwerp, ja. En, uh, dat, uh, en toen uh, zijn er uh, de Welstandscommissie, die uh, bestaat uit een aantal uh, uh, architecten in de buurt hier. Niet uit Zandvoort, Aha. maar uit, uit, de, uit de buurt. En die was het niet eens met het ontwerp. Dat moest worden aangepast. En daar hebben ze nu een soort bunker naast gezet. En van wie was het oorspronkelijke ontwerp? Gij? Het oorspronkelijke ontwerp was van... Heb jij een, een trommel? Ontkijkend, uh, <laughs> ja. kijkend op jouw schermpje ziet dat er veel mooier uit. Veldman Rietbroek architecten. Kijk, dat ziet er leuk uit. Ja, ja Wat een Absoluut. beetje past bij de authenticiteit. Nou, het omdat... CDA gaat uh, vanavond in de raad uh, uh, daar vragen over stellen. Want die pleit nog steeds voor het oorspronkelijke ontwerp. Ja. En dat, uh, nou, dat mogen we hopen. Dat er niet gewoon, gewoon weer zo'n... Zo Zo'n lelijk ding aangebouwd wordt. Zo'n een blokkendoos? Ik had een kind van drie tekenen. Ja. Er is een heel consortium van architecten voor ja. nodig. Ja. Krankzinnig. Maakt dan niks? Nee, maakt dan niks. Ik begrijp er ook helemaal niets om. Een Het CDA van. Een babetje van Trouwens ja. ook niet. Hmm. Dus. Uh, en de Echt, raad heeft hoor. al akkoord gegeven. En niet op die aangepaste versie. Dat is natuurlijk ook heel raar. Weet je wel? Dat. Uh, de raad heeft op het voor het oorspronkelijke ontwerp. Ja, akkoord. voor het eerste ontwerp. Oké. Okay. Ja, en, en hoezo kan, komt dit consortium dan ineens op het podium? Ja, die vindt Wie, dat dan wel bezig. Waar zijn we mee kan. bezig dan? Die, die vindt dan dat het niet kan. En dan, uh, nou, ja. dan. Uh, dan dat we ja, maar het uit. kan toch niet zo zijn dat de architecten gaan bepalen wat er hier gebouwd gaat worden? Ja, is dat, dat is, wel uh, zo? Dat is wel zo. Ja, of, uh, kom op, jongens. We hebben nog, een, nog een, wel een mogelijkheid. Kijk, als er bezwaren worden gemaakt op allerlei gebieden, om even een voorbeeld te noemen, het milieu, dan denk ik dat je hier ook een bezwaar uh, zou kunnen indienen. En behoorlijk fel van leer kan trekken. Ja, want maar, ja, ik bedoel. Uh, het duurt nog even hoor, want uh, ja? er zijn waarschijnlijk vleermuizen in het gebouw. Ja. Ja. En het onderzoek zal een jaar in beslag nemen... waardoor de verbouwing naar verwachting niet eerder dan het voorjaar van 2024... start. Spider-Man is coming. <laughs> Batman. Hi, <Yeah>. Batman. <laughs> <Hey> Robin. <laughs> nou, uh, hij zou zomaar een buke uh, of wat dan ook... een Amerikaan bij Frank kunnen, kunnen gebruiken yeah. in dat opzicht. Yeah, cool. Hi, Batman. Holy Hi. birthday cake, Batman. <laughs> <laughs> van die comics had je, toch? Uh, vroeger in Amerika ja. dat je uh, van Klabam. Uh, en dan zag je ook echt met die hele grote chocolaatletters... Ja. dat iemand een oplawaai kreeg. Ja. Ja, ja, ja. Zoiets. Holy birthday cake, Batman. Are you having a boner? No, Robin. <laughs> These are my new tights. <laughs> <laughs> These mooi, are mijn new tights. <laughs> ja, ja oh. we gaan het maar niet vertalen. Nee. nee. Okay. nee laat maar zo. Ja, uh, moeten uh, we... Uh, ja? We wat nog wel even een nieuwtje ook, hè? Want... Ja. Uh, we kennen natuurlijk allemaal nog. E.T. Phone Ja, dat ja, ja. ja, een, ja, een zeldzame e. E.T. Pop. Ja. Een van de laatste en enige overgebleven E.T. Pop uit de film Extraterrestrial. Hmm. Is dit weekend voor 2,5 miljoen dollar geveild in Hollywood. Ja, ja. Het is niet bekend wie de zeldzame, het zeldzame exemplaar heeft weten te bemachtigen. Ja. Maar vooraf werd het stuk al geschat op een waarde van 2 tot 4 miljoen dollar. Dus 2,5 is toch op zich geen gekke score. Hmm. En als een veilinghuis pik je daar toch ook weer een fijn graantje van mee. Juist drank Want zo gaat het dan natuurlijk. Ja, dat was wel een bijzondere film. Net ja, zo het was als, een hele uh, bijzondere film. Ja, net zoals de film De Exorcist. Ook een beetje uit hetzelfde tijd. Ja, ja, ja De maar, Exorcist met Linda ja, Blair. Ja, uh, die, ja uh, dat, dat was een beetje ridicule... Alles wat ze in een paar honderd jaar te weten zijn gekomen over duivelsuitbanning. Het werd een film van 2,5 uur. Uh... Ja, stonden ze ja, voor de, ja, voor de bioscoop stonden ze mensen op te vangen. Ja, van de Pinkste gemeente. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar goed, de, de, de Omen vond ik dan een veel betere film. Vond ik echt, de, met het kleine jongetje Damien. Dat vond ik echt geweldig. Ja, ja, ja, ja. schitterend. Ja. Ja. Ja. Maar heb je dan iets uh, met. Ik denk in de hel, hè? Huh? <laughs> Alsof je gewoon in ja. de film zelf zit. Ja. Zeker. Um, nog iets uh, bijzonders, um, want er, is, uh, ja, er gebeuren toch wel gekke dingen als uh, in de winter. Want fietsendieven, die heb je overal, ook in de sneeuw. Ja. Alleen uh, deze fietsendief die vergat één ding. Namelijk op het moment dat hij de daad pleegde om een fiets uh, te pikken... Uh, had de politie van Gronau toch wel het heel erg gemakkelijk... want ze hoefden alleen maar de sporen te volgen die naar hem leidden, want de voetafdrukken stonden in de sneeuw... en uh, zo konden ja, ze hem uh, uiteindelijk ja, in de kraag of wat dan. inbreken of iets had ja, al gesneeuwd. Dat oh. gesneild, dus <laughs> ja, geen goede combi. Uh, geen goede <laughs> combi. Want een spoor in het verse ja. sneeuwdek leidde de gealarmeerde agenten... in een mum van tijd naar de vermoedelijke fietsendief... en die kon geen identiteitsbewijs laten zien... waarop hij onder luid protest werd meegenomen naar het bureau... Na verhoor kon hij weer gaan. De politie gaat door met haar onderzoek. Nou, we, we. Ze, ze, ze, ze doen gewoon met van die gipsen afdrukken. Ja, meneertje, en uh, noem maar op. Hè. Dus ja. de gipsafdruk van de voeten. Uh, van de schoenmaker. de schoen nou, maar. Nou, en, ja. Uh, <lacht> dan lijkt het <tomfiel> mij wel duidelijk in dat opzicht. vaak, hey, is he, wel een heel leuk uh, nieuwtje. Jullie kennen die sport, sporttoestellen aan, het, uh, aan de boulevard? He? Ja. Ja, dat, ja, ja. Dat, een, een vriend van mij maakt daar regelmatig gebruik van. Die heeft uh, nu een open brief in de Zonderse krant neergezet. Uh, dat uh, nou, Hij wil graag drie keer uh, per week uh, blijven sporten daar aan die, aan die apparaten. Ze staan er niet voor niets. Ja. En uh, alleen de hondenpoep krijg je er tegenwoordig gratis bij. <lacht> begrijp, begrijp jij het? Dat mensen nee, maar... daar hun... hun ze, de, sporten is... Dan, ja. Weet je wel, het is een uh, hartstikke leuk plekje. Maar, met uitzicht op zee. Ja. En dan laten mensen laten hun hond liggen. Ongelooflijk. Ongelooflijk maar. Ja, uh, het is, ja. Ja. Ja, ja, dan, dit is ook, uh, ook niet... Uh, en ik heb trouwens, het lijkt weer een, een tendens te zijn om minder uh, hondenpoepzakjes te gebruiken. Want ik zie toch overal weer uh, ja, een derde fase op de stoep ligt en ook dus op de boulevard. Ja. En denk van, uh, zijn de hondenpoepzakjes op of zo? Of willen mensen het niet meer omdat het plastic is? Ik weet het allemaal niet. Maar er zijn een hoop nou, je moet, Ik vind wel dat je het aan moet geven steeds. Weet je wel? Bij die, bij die uh, hoe heet het? Dat, dat, de daar, hondenbezitters Dan wordt, de, de, de sporter heeft er ook, uh, die zegt, de gemeente doe er alsjeblieft iets aan. Plaats ja. borden verboden uit te laten. En maak het, li maak het dicht, zodat het moeilijk wordt je hond daar uit te laten. Ja, ja ik weet niet of dat effect sorteert. Dat is net als met slagbomen. Die zijn er voor nette mensen. Ja. Je ze hebben er schijt aan. Of ja. is Een bord. Ja, dus er zijn gewoon een hele hoop eenzelligen die hun hond legen op plaatsen waar je sowieso een hond niet moet legen. Nee. Weet je en, en als je hem dan gaat legen, dan zorg echt dat je een poepzakje bij je hebt, want het is zo. Ah, zo jongen. Ook het vuil dat mensen weggooien over dat muurtje bij de Noordboulevard. Ook. Niet normaal hè? Ja. Echt, ik, het is echt bedroevend. Ja. Zoveel varkens als we hier hebben in uh, het land, en, en misschien ook uit het buitenland toeristen, ik weet het niet. Maar. Ja, Zullen we het verzoekje van jou inwilligen? Iets nou, met th Thunderclap Noemen. Ja, Dit ja, ja, uh, is uh, Something in the Air. Ja, hebben we ja, bij deze een... dan weer even een verzoekje ingewilligd uh, aan de heer Parenkoper? Dankjewel, Jaap. Ja. Ja, dat is een mooie plaat, Frank. Ja. Parenkopers, bizarre tunes. Ja, ik heb ja, nog... We ik, we hebben het nee, dat is over. een grote hit geweest. Ja, ja. Something in the air. Nou, uh, ik heb daar nog wel een berichtje wat daar een beetje bij aansluit. Want uh, Isaac Mabungu bakte in zijn airfry kaassoeflees. Maar ja. dat deed hij wel op een hele bijzondere plek namelijk. Namelijk in de trein. Een treinreiziger deelde de beelden die prompt viraal ging. een 23-jarige student noemt zich inflatiebestrijder. Dus um, uh, ja, het gaat ook langs op scholen en voor weinig geld snacks uh, te bakken. Maar in de trein had hij de airfryer uh, nog niet eerder aangehad. Maar is uh, daar stroom dan? Er een ja, dat is het punt. Dat in zegt de trein. hij ook. Hij zegt: uh, van, Ik had er een paar over uh, van die, uh, die soufflees. Uh, hij had eigenlijk wel trek en zag een stopcontact in uh, de coupe. En hij uh, had besloten om daar die airfrayer op aan te sluiten. De conducteur had er ook niets op tegen. De conducteur zag mij ook wel... Met mijn airfryer. Hij zei alleen maar als je er over hebt lust ik er ook wel een. Dus uh, hij vond het uh, prima. En Mbungu is geen onbekende op uh, de sociale media. Op TikTok <laughs> heeft hij inmiddels 178.000 volgers. En ik probeerde op een leuke manier de hoge inflatie te bestrijden. Ik ga op scholen langs om vlees te bakken en te verkopen voor 50 cent. Nou, Dat heeft hij dus denk ik in de trein nu ook uh, nou, dan voor een zacht prijsje. Rappig. Jongens, 24 ja, ja. december om 9 uur. Voor het wapen van Zondvoort. Ach, ja. Kerst samen zang op het Gastersplein. Dat altijd mooi, leuk, altijd heel leuk, heel mooi met, altijd uh, leuk. met uh, ja, dat is de wapensangers, uh, hè? Ik. Ben, je, ben je er wel eens geweest, Frank? Ik, ik, een keer, maar dat was nee. toen uh, op het kerkplein. Toen hadden ze daar uh, hun domicilie. Van die shanty Nou uh, nee, voor, oh, nee koren. dat is ja, die, ja, daar, nou, ja, ja, dat is een onderdeel van. Maar uh, want zij doen ook mee aan de shanty koren. De, de wapensangers. Jan Peter Verstegen. Nee, nee, nee, die nee. niet. Oh. Dat, is, uh, dat is weer wat anders. Dat is Il Cantatore Allegri. Heet Juist. Uh, oh, oké. Okay. Dat is uh, die. En dit staat dat onderleiding van Moniuska, Sas. Ja. En uh, accordeonisten... Geet Vastenhout soort voor de begeleiding. Dank. Nou, dat klinkt nu al mooi, Geet. Dat klinkt mooi. Goort kan je wapen, een he, jongens. Kan je de feest een biertje kopen? Feest van het licht. Ga je lekker buiten staan ja. met een gluwijntje. Ja, nou, ah, vindt, vindt ik het lekker een uh, gluwijn. Wat het, je? het lekker een gluurwijn? Nou, soms. Maar voornamelijk met ik stel keer. me voor dat... Uh, warme... Midden in de zomer vind ik het niks. Nee. Nee. Nee. Stel me zo voor dat warme nee. Warme, ja, warme koefloos, stop. Ja. stop. Maar uh, dan moet het wel een beetje weer zijn. Want de afgelopen zaterdag toen ik bij die opening van die ijsbaan was... Uh, dan, toen had ik echt een paar steenkoude uh, voeten... Uh, want uh, dat, ja, uh, dat, dat risico uh, loop je natuurlijk ook in december als het een beetje koud is uh, s'avonds. Ja. Dan helpt ja. zelfs een gluwai niet hoor, denk ik. Nee, nee dat kost. denk ik ja. ook niet. Ja, ja. Maar in Spanje heb je trouwens nu uh, voorgebakken voor, uh, eieren te koop. Voorgebakken eieren? Verpakte voorgebakken eieren te koop in de supermarkt. Hoor, kan je dit zelf niet een ei bakken? Ja, maar ze, ze liggen gewoon uh, achter een ruitje van plastic, liggen ze daar te glimmen in de supermarkt. Want je <laughs> Het ah, ja. apart, maar het ja. schijnt dan een grote hit te zijn. Ja. Oh. Ik weet niet of je het dan... Het lijkt mij toch dat je het weer een beetje moet opwarmen. Ja, ik denk het wel. Ja, maar goed. Beetje, je weet het niet, hè? Je weet het vaak niet. Nee. Nou, jongens. Weet je wat we doen? Nou. Jouw dochter is weer in, in, in, in het land? Ja, daar en Jasper zijn in Nederland. Die zijn uh, met de koets gekomen. Toen kon het hondje Bert niet mee... Kijk, heel je goed. duwt een hondje niet in een vliegtuig, in nee. een trombose koker. Nee. De, de dat dat, uh, en ook niet in een burgerhubs, dat moet je ook niet doen. <coughs> nee, en de burgerhubs ook niet. Nee, los van het feit dat dat ook een hele lange reis wordt. Mm -hmm. Maar uh, dus heel gezellig uh, met de koker. Ja, nou, mijn dochter heeft ook een hondje aangeschaft. Uh, ja? ja. Die had pas drie kinderen, dus uh, die dacht van: weet je wat we doen? Dit is, is een toch, beetje saai, we doen er nog een hondje bij. Het is bij. toch, onacht, uh, ja. toch chaotisch. Kan nog wel chaotisch. Maar wel op een goede plek uitlaten en een zakje erbij doen, mensen. Want, uh, ja. anders dan, en Zeker niet op plekken waar uh, mensen sporten, want anders dan, uh, wordt, het, wordt het niks. En speciaal voor onze dochters. Jaap heeft geen dochter, dus daar, daar kunnen we nee, niet. Nou, dat draaien. weet jij niet, uh, Ger, of ik een nou, dochter misschien wel heel stiekem ja. ergens. Ja. Zijn. Hij kan er hangen het onderzoek nog weinig over. Heb <laughs> jij speciaal van John, uh, hoort weer? John wie? John Mayer. Oh, John Mayer. Oh, John Mayer. Yeah, ja, nee. Mayer. John Mayer. John ah. Mayer. Oh, you see that skin, it's the same she's been standing in since the day. Saw him walking away. Oh, now she's left cleaning up the mess he made. So, fathers, be good to your daughters. Daughters will live like you do. Girls become. Around. the boys would be called without Ja, dat is uh, mijn waarheid als een koe. Hè, Frank? Ja, absoluut. Speciaal voor onze kinderen. Voor de kinderen van. Hey, jongens, uh, ik heb uh, even uh, uh, wat, uh, wat, wat mededelingen om. Uh, huishoudelijke mededelingen? Ja, om, om te besparen op je energierekening. Want oh, oh. Uh, ja, het ja. is toch. Uh, uh, wel een ding. Iedereen heeft het erover en iedereen probeert ook zijn, uh, zijn rekening lager te houden. Ja, nou, uh, het lukt wel is, hoor, overigens. Maar goed, het gaat door. Nou ja, het is wel een ding. Dus uh, nou ja, op, op één staat natuurlijk, uh, dat scheelt 85 euro per jaar. Als je je thermostaat een graadje lager zet. Ja, nou dus, dat is. Uh, geen dan, alleen, het is één graad hè? En ja. doe een warme trui aan. Want dan uh, gebruik je nou ja, dat is natuurlijk allemaal uh, duidelijk. Wat, wat wat heel veel mensen niet weten, die hebben zo'n ding om hun radiator zitten. En dat, uh, ja, dat scheelt natuurlijk ook. Uh, dat scheelt 20 euro per jaar. Hang geen gordijnen voor de radiator. En zorg dat vooral in de winter geen meubels voor de radiator staan. Ja, dan zit op zich wat in. Zit, en wat, de wat straling je, kan niet uh, nee, precies. de kamer. In. En uh, wat, uh, wat, wat uh, handig is, om, je kan van die uh, ventilatoren kopen. Ja, had ik het over net. Ja, en die uh, zet je onder je uh, radiator. En die blaast dan de warme lucht naar boven. Oh. En dan, uh, ja, dat schijnt toch wel een heel uh, handig ding te zijn. Uh, daarnaast, uh, dan scheelt 75 euro, 75 euro per jaar als je je apparaten uitdoet en niet op de stand-by uh, ding laat staan. Oh, dat is ook nog wat. Ja, en ik heb nu uh, van die... Uh, je kan met de Lidl, kan je... Uh, uh, uh, slimme stopcontacten kopen. Je weet, je, je, je, ik heb overal van het Jui-licht. Uh, dat zijn allemaal ledlampen. Die kun je via je telefoon allemaal instellen. Oh, okay. Hartstikke leuk en makkelijk. Maar daar heb je dus ook slimme stekkers voor. En die stekkers... Die, uh, uh, die heb ik nu op mijn... Uh, stand-by-functie van de tv gezet. Dus om half twaalf... of één uur uh, gaat die stand-by-functie uit. Dus er staat alles uit. Gewoon... En, uh, en s'avonds om uh, weet ik veel, half zes gaat hij weer aan. Weet je wel? Dus je ja, gebruikt ja. alleen maar. En dat scheelt mij uh, best heel veel. Uh, uh, lekstroom, zoals dat heet. Lekstroom. Ja. Pikstroom, zou Nee, ja. lekstroom. Ja, lekstroom is weglekken, maar pikstroom is uh, stroom pikken. Want dat, uh, dat is ook een term die je gebruikt. Van, van wie moet ik dat pikken? Nou. Van, van, van, van, ja. van, uh, van, uh, van iemand waar ik, waar ik uh, af en toe nog wel eens koffie mee drink om uh, ochtends om negen uur. Dus uh, die zegt uh, pikstroom, het is hetzelfde als lekstroom. Nou ja, ja. ja. ja? Nou ja, als ja. jij dat wil, vind ik dat prima. Ja, He? Het is hetzelfde. Mensen. Dus. Ja. Ik ken wel pikstraf. Pikstraf ken ik ook. Ja. <laughs> maar Wat, is Wat is dat dan weer? Wat is dat dan weer? Verklar je nader? Uh. Nou, dat, nou, dat, ja, ja. Ja. Ja. dat is oh, beetje een beetje een slengwoord voor als uh, de vrouw geen uh, zin meer. Geeft. Oh, je dat is een ah, keer okay. geneugd. Ik ja, snap het wel. nee, als ze boos op je zijn. Ja. Moet ik moet weer dat? Uh, nee, doen? Nee, nee, nee. nee. Lijkt <lacht> <lacht> <lacht> me niet. Maar dan zijn de meisjes boos op je. Ja. Het gebeurt wel eens, weet je als, je. als je in het café blijft hangen en dan, zijn ze, en dan krijg je straf, straf. Ja. Ja. ja. En dan, uh, ja, dat is een algemeen. Uh Bekende verschijnsel. verschijnsel. Ja. Ja, hey jongens, wat ook heel belangrijk is. Nou? Zet de vaatwasser op eco-stand. Niet zo hard slaan. Want oh. nu uh, oh. zie ik uh, dat mijn, uh, <laughs> mijn scherm uh, in één keer moeilijk begint. En ik hoor een kleine ruis. Ja, nou, kijk. Want dat is... Uh, <laughs> nou, goh, was... Gerrit. Nou, uh, ik weet dus nu, nu moet ik helemaal blind uh, gaan lopen varen. Want hij is weer terug. Hey. Nou. Niet hard op de tafel slaan. Nee, doen we niet meer. Geen vaatwasser gebruiken bespaart het meest. Oh. 15 euro per jaar, nou, ik vind het meevallen. Ja. Maar, uh, en, en, en uh, zet hem pas aan als hij helemaal vol is. Ja, het zijn natuurlijk allemaal hele mooie besparingen... maar de, de bulk van de besparingen zit dan toch echt in het uh, per dag afregelen van de thermostaat. Ja? Ja, Want Want afregelen, ik heb, ja nou ja, ik, ik, ik, ik zit nu tussen de 12 en de 15 uh, kuub gas per dag. Oeh. Dus het is toch, zeg maar, van 28 tot de 32, 33 euro per dag wat ik verstook. Ja. Dus dat is Jeugd. toch wel. Het uh... ja, is serieus. serieus ja. Ja. ja, ik kan je vertellen dat ik in uren. Even kijken. Dit is dan uh, gas. Lekker dan? Nou, dan zie je ja. dat om, acht, om, om zes uur gaan we koken. <kwijnt> en dan gaat het omhoog. En ik uh, bespaar dan. Omhoog. Kijken, maar jij kookt elektrisch toch? Ja. Ja, dat scheelt sowieso volgens mij. Ik gebruik 5 euro stroom. En dan heb ik. Dat is niet normaal. Dat kan helemaal niet. met 5 euro stroom is zo. Ik heb 19, 19 december helemaal geen gas gebruikt. Hè? Nee, nul. Nul? Wat heb nee. je dan gedaan? Een bak maaltijdssalade nee. of zo gehaald? Dat dus is wel... wat, wat dat er gaat. Dat je hebt geen, nee? het? Ik heb 3,48 euro. Nou, nou, niet veel. Nee. Dus ik heb 4,65 euro aan oh, stroomverbruik. Ik moet, je, moet je ook eerlijkheidshalve zeggen... van de zomer heb ik uh, drie maanden lang... negen kuub gebruikt aan gas. Oké, okay, ja. Drie maanden lang, hè? Dus uh, het kan wel. Dus als je, uh, ja, ja, de zomer is natuurlijk... Uh, het is meest ideaal om... Uh, om uh, gewoon ja. uh, de knop uh, echt uit te zetten. Dan, uh, ja. dan staat die ook uh, bij mij gewoon laag. Aan de hand van de laatste berichten van uh, Rattenval... zit ik nog steeds op koers met mijn 400 per maand. Mm. En... Uh, ja, ik zit er iets onder. Ik, ik, ik zit uh, onder het uh, plafond wat ze dus uh, nu hebben ingevoerd. Hè, 1200 ja. kub per jaar. Daar zit ja. ik ruim onder. Maar ik moet wel opletten dat ik bij de start van het nieuwe jaar... toch wel eventjes dat in acht neem. Want anders dan hang ik alsnog. Ja. Dat ik ja, aan het eind van, uh, van de ritten uh, Ik ben met stroom en gas ongeveer gemiddeld een tientje kwijt per dag. Mm. Oké, okay, nou... Nou, dat is redelijk neer. Ja, Elektriciteit ja. is bij mij uh, in ieder geval wel dramatisch gedaald. Omdat ik heb ook uh, van die uh, schakelaars waarbij jij dat zegt... met dat lekstroom uitschakelen. Nou, dat doe ik ook hoor. Ja, dat scheelt aanzienlijk. En dat scheelt uh, behoorlijk. Heel goed even, jongens. Uh, muziek in deze um, okay. Ja, zullen we dan uh, het kutnummer er weer even bij pakken? Ja, want, ja. ja, ja want wel het is, ja. Uh, oh, het is half twaalf. Dus uh, hier komt hij. En nu is het tijd voor. Jaap's kutnummer.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 So Ik vind het een prachtig nummer. Ja. Mooi, hè? Helene ja, ja, ja. Ja, ja. mee heet zij. Uh, in het echt heet ze Helene Olsthoorn-Klok. Zo heet zij in het echt. En uh, zij uh, heeft ook uh, een studie gevolgd aan het conservatorium in Amsterdam. En daar is ze ook uh, met goed gevolg geslaagd. Dat is alweer tien jaar terug. Uit die periode ken ik er ook. Uh, want de, ze heeft een... Aantal nummers uitgebracht onder het kopje Velvet Beings. Uh, daar heeft uh, ze een uh, tournee uh, mee gedaan uh, in theaters. Ze heeft daar uh, een aantal voorstellingen gedaan. En het uh, is eigenlijk een beetje gebaseerd, uh, zoals ze zelf zegt, mijn observaties en ontwikkeling als één mens onderdeel van de mensheid. Eén zicht op een groot geheel. Eén interpretatie van wat mens zijn betekent. En één reis van mens zijn. Uh, er komt nog één single uit. Die uh, uh, staat gepland op uh, 3 februari. En er zal dus nog een final Velvet Beings show worden aangekondigd. Dus het eh, lijkt mij eigenlijk, als je toch eh, de, de kleinkunsten van hem hart toe draagt, zeker de moeite waard om eens een keer zo'n avond mee te maken. Want eh, de manier waarop zij dit brengt, nou, je hebt het zelf uh, kunnen horen. Uh, lijkt me dat uh, heel erg mooi uh, een ja. avondje uit uh, te hebben, denk ik. Prachtig nummer. Ja, dacht ik ook. Goed, um, hebben wij nog iets uh, bijzonders? Want uh, anders maak ik weer veel te lang tijd weer gebruiken van dit onderdeel. En dat nee, wil ik ook niet. Ik zou het uh, niet zozeer weten. Ja, op dit nou, moment. Dan, Ik denk dat we gewoon om even een muziekje moeten draaien. En dan nou. gaan wij ons even beraden in de tussentijd waarover wij het nog kunnen hebben. Nou, wat wel heel positief is natuurlijk, is dat de kortste dag van dit jaar alweer op handen is. En wel vandaag. Nee, morgen. Nee, morgen. Nee, morgen? Oh, is het officieel morgen? Het wisselt nog wel eens, uh, geloof ik. Uh, nee, zelfs dat niet. Het is nee? altijd de 21ste, maar de weer en wetenschap uh, uh, hebben daar andere data en andere uh, dingen voor. Ja, meteorologische ja. winter. En de maar ik ga altijd van de 21ste uit. Dan kan je er nooit een buil aan vallen, waarschijnlijk. Nee, precies. En dan 21 juni is weer de langste dag. Ja. En toen was mijn moederjaar. Ja. Dus dan, dan, uh, ja, dan weet je dat. Zodoende, Toch, gang. Zodoende, ja, zodoende weten wij dat. Uh, ben je aan het opzoeken, Frank? Nee, ik zit nog even ja, het nieuws uh, door te nemen. Maar uh, daarvan later... Uh, de hmm. meer. Even kijken. Uh, langste dag. Kortste dag. Langste, oh, Ger gaat live even zoeken wat uh, betreft... Het, ik zie uh, wel op het Noordfront uh, dat uh, de jongens van Paap weer actief zijn... In het, nu al! Uh, prepareren oh. van, van wat daar, denk ik, in plaats van het voormalige strandpafiljon... Ja. zal komen te staan. Ja. Zo grappig, volgens mij hebben ze een of andere... Dat ooit begon als container uitgegraven. Die ligt nu helemaal uh, oh ja? nagenoeg weggeroest boven grond. En die zal nog binnenkort uh, worden afgekoord. Maar heb je de verbouwing van, uh, van de, uh, hoe heet het, uh, strijder al gezien? Ze zijn helemaal, ze hebben een hele diepe kou. Ja, gevonden. ja, ja, de, de fundering uh, is, is gestort. De, ja, zijn ze mee bezig? Ja. Dus uh, ja. Ik nou, kom toch dus, uh, nog even. voor uh, maar Maak eerst even je verhaal af, want ik heb nog iets gevonden hoor. We gaan maken even je verhaal af over het. Weet je hoe lang het per dag langer licht is? Eén minuut? minuut? Een halve een minuut. minuut. Ah, halve minuut, ja. Ik vind het uh, nu al s ochtends bijna deprimerend dat het tot ver na achter donker uh, blijft. Ja, dat is ja. ook niet nee, meer. Ja. Dan moet ik echt niet uh, helemaal vroegen. Aan de andere kant, jongens. Als het allemaal hetzelfde is, dan gaat het ook vervelen. Dat is geen uh, moosste steun ik ook. Uh, ja. Dus uh, we moeten er even doorbijten. bijten. Ja. Nog ja, even wat uh, opmerkelijk nieuws, uh, vrienden. Ja. Want uh, het, het zal je maar gebeuren dat uh, de politie een kunstgalerij binnenvalt om een vrouw te redden. Maar dan uh, blijkt er iets anders aan de hand zijn. Want uh, het blijkt een sculptuur te zijn van, uh, van dit hele verhaal. Oh. Oh. Ja, dus, uh, dat is, uh, de, de Britse politie is een kunstgalerie in Londen binnengevallen om een vrouw te redden. Tenminste, dat dacht de politie. De vrouw leek bewusteloos en opgesloten in de, de gallerie van het Las Emporium in Soho. Alleen bleek de vrouw in kwestie een mannequin te zijn, samengesteld uit tape en schuim. Nou, dat uh, is een beetje... Wat... Ja, heeft dat dan echt op een vrouwmens geleken? Uh, kennelijk wel. En we willen mensen net doen lachen met deze sculptuur... zegt uh, galeriehouder Steve Lazarides. Tevens de ex-vertegenwoordiger van Banksy. Maar dat uh, is een beetje het uh, verhaal. En het uh, kunstwerk werd gecreëerd door Mark Jenkins... die een Amerikaanse artiest... die wel vaker op provocerende straatcultuur sculpturen maakt, dus dat uh, ik vond het wel een heel opmerkelijke bericht Je zal het er maar uh, in uh, tuinen, uh, ja. met een hoop zwaailichten uh, en, en noem maar op. En dan ineens Rubber maak, uh, uh, rubberen laarzen. Neen, lazen. Nee, nee, ja. Dus <laughs> ja, ja, ja, uh, Joris, muziek. <laughs> ja, muziek. Nu, nu mag het, uh, denk ik wel eventjes. Oh, heb je Oh, dat loopt nog een beetje door, uh, Ger. Uh, nee, normaal niet. Uh, start net. Oh, je start net. Oh, ja. Klinkt leuk. Dat weet ik.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 You're a carousel, you're a wishing well And you light me up when you ring my bell You're a mystery, you're from outer space You're every minute of my everyday day And I can't believe that I'm your man And I get to kiss you, baby, just because I can Whatever comes our way, I we'll see it through That's what our love can do I am in this crazy life And through these crazy times You, it's you You make me sing Your every line you're every word Your everything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 Mooi tekst, mooi tekst. Hé? Ja. Michael Bublé en, uh, die heeft ook hele mooie kerstliedjes geschreven, Frank. Ja, ongetwijfeld. En zongen. Misschien het is het ook uh... leuk om dat uh, thuis ja. even <laughs> ja. voor te zetten. Ja, ja. ja want het Wemmergedon uh, en uh, Mariah Carey is alweer losgeslagen. Op, Mariah uh, Carey. Ja. Hé, luister eens. Ja. Uh, de Halterstraat loopt een kat, hè? Ja. En die, die hing bij jou in je rug. Ja, Gijs, Gijs ja. Ja, ja. Dat is een heel artikel aan opgehangen in de Zandvoortskranten. Vanaf nou, Henk Bluis van het uh, gelijknamige Bloemenpaviljoen. Ja. Die had mij al reeds uh, kont met een D gedaan van de aanwezigheid van Gijs in het pand. Ja. En uh, ja, die uh, loopt daar een beetje rond te scharrelen en heeft het uh, ik helemaal naar het zin daar. Ja. Maar uh, op een gegeven moment <laughs> stond ik daar in de winkel op zaterdagochtend vroeg. Ik denk, nou, wat voel ik nou? Loopt er iemand tegen me op? Of het, ik voelde iets merkwaardigs in mijn rug. Ik hing die kat in mijn, in mijn overhemd? Die <laughs> sprong gewoon van de grond. Hup. Ik ging ja. even als een rugzak in, die, ja. in mijn hemd. Ja. Ja. Ja. Dus dat was wel heel bijzonder. Maar uh, ja, uh, vertel, Jaap heeft ook een Facebookpagina. Ja, hij, hij heeft op de sociale media heeft hij een uh, eigen pagina. Uh, maar er schijnen er toch al 700 uh, mensen die uh, de verrichtingen van die kat allemaal een beetje in de en gaten willen houden. Kat kan, kat kan dus, toch niet schrijven? Maar nee, heeft, maar uh, dat, dat, dat, dat door iemand dan. En die kijkt dan wat hij allemaal aan het uitspreken is. Ah, maar wie is de eigenaar van deze kat? Uh, dat is Anneke uh, van het uh, uh, sieradenwinkeltje Baraba. Die, uh, oh. daar, die, die schijnt, uh, daar, ja, dat is... Degene die Aha. eigenlijk, maar daar, daar zit hij, hij normaal gesproken eigenlijk ook nooit. Nee. Hij loopt gewoon maar. Ja, is, katten hebben namelijk nooit baasjes. Nee, katten hebben personeel. Ja, ja, dus, ja dus, dus, dus. Ja, het is wel een hele eigenzinnige kat. Ja. Die, die loopt overal, weet ik wel waar. Ja. En hij schijnt ook zijn adresjes te hebben, waar hij dan ergens staat te smikkelen en te smullen. Dus. Ja. Uh, ja, wat dat betreft vreedschuren genoeg in die Halterstraat. Over smikkelende dieren gesproken, dat doet me dan weer denken aan... Uh, Wilfred Tatus, de voormalige eigenaar Ach, ja, van het ja. uh, al oude gezellige café... De Gnoom, in de kerk dwarspad. Ah. Ja. Die had ook een hond. toen de tijd, Nee, daarvoor ja, Bodo. Oh, Bodo! Bodo. Bodo. Ja. Ja. En uh, Bodo die uh, trok er ook vaak alleen op uit. En het uh, kon ja. ook gebeuren dat hij bij het toenmalige... Ja, dat is allemaal helaas gesloopt... Ja. Om het woord verwoest niet te gebruiken, zomerlust had hij een, een rosbief uit de, de koelkast ah! weten te halen. Ja. En daar kwam hij pontificaal een stukje door de kerkstraat gelopen. <lacht> uh, mede genoom <lacht> <lacht> Rosbief Zo'n uit de koelkast. Ja. Ja. Gewoon een ja. eruit gerost. Ja. Ja. Nou, over katten gesproken. Uh, de, de, de zit, uh, ik heb ook wel eens een uh, verhaal gehoord. Ik had vroeger een krantwijk in uh, de Hobbemaastraat. Dat is een echte oude volksbuurt in Zandvoort. Uh, daar was er ook een, uh, een kat die de schrik van de buurt uh, werd. Uh, die had een uh, bijnaam Hitler. Maar oh. dit terzijde: Hitler. Oh. <laughs> want het was echt een, een uh, vervelende, uh, vervelende, arrogante rot, ja. rotzak, die kat. Maar je moest niet uh, je keukendeuren open, open houden. Want, uh, want ja, die kat die kon wel eens naar binnen komen. En dat gebeurde dus ook ja, ja. bij een van die mensen daar. Want. Ja, je was bezig om het vlees te bereiden. Nou, maar dat vlees dat was in één keer verdwenen. Dus je hoorde op een gegeven moment... dus gevloek uit de keuken. Want de kat was met de, de biesstuk van doorgaan. Je moet maar eens op YouTube kijken. Want, uh, van meeuwen die, uh, ja. die, die mensen aanvallen. Nou. En, en kinderen oh, patatjes uit hun, uit hun handen. Ja, ja dat is ook Niet wat, normaal, jongen. Ongelooflijk. Ja. En dan zie je mensen zie, zie je een, een, een harenk eten. En dan komt er zo'n zo zo jager aan. Ja. En die... Die pakt hem gewoon uit Ik heb het ook een keertje meegemaakt met een broodje palen. Dat had ik nog een beetje voor de borst, maar dat mocht niet baten. Het had waarschijnlijk al in het vizier, die meeuw. En ik kon niet verhullen dat hij er met één strookje paling vandoor ging. Toch wel Oekraïners Ja, echt bizar die beesten, jongen. Geweldig. Onvoorstelbaar. En nu is het rustig met meeuw. Maar straks begint het weer. En je moet het goed in de gaten houden, want ik heb een drone. En, dan, oh ja? uh, af, en ja, af en toe ga ik dan kijken waar ze zitten. En, uh, maar ze worden helemaal achterlijk als een drone zien. Meen ze je heel agressief. Oh, ja. aha, okay. Dus die willen ze aanvallen. Ja. Dus dan zie je, uh, niet één hoor, <laughs> tientallen eromheen. En Jeetje. binnen no time jongen, het is onvoorstelbaar. Okay. Ik denk dat ze met elkaar communiceren. Over uh, dat, er, dat er iets aan de hand is wat, wat niet pluis is. Volgens de meeuw dan. Hè. Ja, precies. <laughs> ja. Maar ben jij ook meeuw geweest dan? Of niet? Nee, ik ben nooit meeuw geweest. En Frank nee. dan? Ik ben tijdje meeuw geweest. Ja. Ja. Guus, is meeuw geweest. <laughs> ja, Guus is ook meeuw geweest. Ja, Guus is ook meeuw geweest. Guus. Doe eens meeuwens. Ja, doe eens meeuwens. Ja. Heb, je? Heb je iets ja. van uh, Guus? kan niet. Nee? Nee, zullen we dat niet doen? Nee. nee, nou, ik, nee ik vind, vind het... Uh, uh, ik vind het niet zo'n goed idee ook. Ik niet? vind het ook niet zo'n goed idee. Hij <laughs> ah, houdt een beetje bij onze eigen uh, smaak. Ja. En, uh, dus wat dat betreft uh, gaat dat uh, volgens mij echt goed. Want ik krijg heel vaak... Ja. Uh, van we hebben drie luisteraars geloof ik ja. van, uh, van één van die drie dus toch uh, <lacht> een derde positieve reviews ja, die en die woont in huis, hè? ja ook ja, nog ja. Ja. <lacht> en die zeggen oh, goh, leuke muziek draai jij nou ja ja ach je moet er wat van maken ook hè maar uh, even een hey, maar even behaald, even het ja. ja. te komen over meeuw hè dat is een albatros eigenlijk hè meeuw of niet Albert. Nou, Ze zijn wel tegenwoordig zo grootste als albatrossen. Ja, nou. Het zal misschien familie zijn van de albatrossen. Weet, ja, weet, weet je hoe oud de oudste Albatros is? Nou? 71. 71? Dat, 71. Kunnen die Alt, zo oud worden? Ja, albatross wisdom. En uh, dat is, een, uh, ja, dat is uh, de oudste in het wild levende vogel ter wereld. Voor, voor, voor zover bekend. Werd in 1956 geringd en is onlangs op de dag van Thanksgiving... opnieuw gespot in het Amerikaanse natuurreservaat op het Midway-eilanden. En oma ziet er nog kwiek uit. Kijk. He? Ja. <coughs> Ik heb ook nog een mooi verhaal over een zedenzaak. Zeg. Dat nee, het, uh, vertel dat Frank. Is, nou ja, het verhaal gaat erover dat het soms lastig te bewijzen is. En uh, zo bleek donderdag in de Haagse rechtbank. Een taxichauffeur werd vrijgesproken van aanranding... van een jonge passagier, Terwijl daarentegen een rijinstructeur een taakstraf kreeg voor het laten betasten van zijn kruis en uh, buiten het gegeven dat hij daar waarschijnlijk wel uh, opgewonden van raakte, voor zover al niet was, hij wilde de werking van de versnellingshendel laten voelen aan de als hij wil iets anders dan een pikstraf. Ja. <lacht> <lacht> oh joh, wat gaat er dan door je hoofd? Ben je toch wel? <lacht> Binnenwecht ja, van het padje. Ongelooflijk, ja. Ja, Wat een uh, zieke geest. Uh, heb ja. jij zo direct uh, ook nog een top 10, Ger? Ik uh, moet... Oh ja, dat vind ik. Ja, ja we moeten wel even oh. opletten. Want we, hebben, we zitten zo dadelijk in de laatste 10 minuten van... Uh, eigenlijk zitten we er al in. Dus ik uh, denk van... Nou ja, uh, ik wil niet vervelend zijn, maar... No. Gezien het feit dat wij ook nog een bepaalde agenda af en toe af moeten handelen. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Het heeft wel je... een ka karakter van een chaotisch programma, dit, uh, dit hele verhaal. Maar... Nou, karakter niet alleen hoor. Is het zo? Ja. ja ik weet het niet, dus ik vraag het jou. We gaan, uh, we gaan doen de top 10 van de meeste... Uh, even kijken. Heb je iets? Ja, ik had iets. Je had iets? Uh, de meest gezochte zoekwoorden in Google van nou, 2022. Uh, de meest gezochte woorden in Google. Ik uh, ga me eventjes uh, netjes inleiden. Let op. Dit is Geest Top 10. Frontline <lacht> <tie> ja, dus, uh, heeft mij gestuurd al. Ik, ik heb uh, he helemaal niet jouw Jingle uh, gezien, van die top 10. Echt niet. Deze die je nu draait. Deze heb ik zelf uh, uitgekomen. Ja, wel, op, maar die moet je even naar mij toestellen. Oh, bedoel het? Oh, ja, nee, ik moet... Ja, sorry. Ja, ik begrijp hem. Goed, uh, goed oké, okay, topie. De meeste ge, ge, gezochte, gezochte woorden. Woorden op Google. Nou. Quarantaineregels. Quarantaineregels. Ja, nou ja, hebben we die dan uh, nog tijd? Nee, die, ja, 2022 is natuurlijk al oh, ja, een jaar. ja, Waar we wel mee te maken hebben gehad. Ja. Dus, uh, maar dat is op 10. Op negen... Dat nou. verwacht je niet, hè? Je verwacht het niet. HBO Max. HBO Max. HBO Max. HBO Max. En HBO is Homebox Office. En dat is een nieuwe streamingdienst in Nederland. En uh, die is om 8 maart 2022 in Nederland geïntroduceerd. Mm. En uh, nou ja, de, de, de HBO bestaat al heel lang in Amerika. Dat ja. weet jij, Frank. Ja. Ja. En uh, ja, dat is een leuke. Op 8. Ja, ah, je zou het. Je, je verwacht het niet. Maar het is wel zo. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. Ja, die is op 8. Okay. En uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, ze was 70 jaar de koningin van uh, Groot-Brittannië. En uh, op 8 september van dit jaar overleed ze. En ja, uh, ze is de langst regerende vorst van dit moment uh, um, geweest. Ja. Maar hier staat ze op 8. Op 7, hm. ik heb er zelfs nog nooit van gehoord... Wordle. W-O-R-D-E-L-E... Wordle, dat is een nieuw spelletje uh, waarin je elke dag een vijf letterwoord moet uh, raden. Je krijgt die voor zes pogingen. En het is een goede oefening voor je woordenschat. En leuk om elke dag mee te spelen. Nooit van gehoord. Schat is <laughs> al met vijf uh, letters uh, geschreven. Schat. Ja. Woorden. Schat. Ja. Schat. Ja, ja. Houd kort, ja? Ja, nou, ik houd kort. <laughs> dat is vier letters, trouwens, oh, kort. <laughs> <Maar> op <goed>. zes. <laughs> Jeffrey Dahmer. Je Jeffrey Jeff dat is die uh, serie Moordenaar of een, een of andere gek uit Amerika. Die een, een heel, andere, old, ja. heel goed. Hij werd in 1991 ge gearresteerd en werd in uh, 1994 door medegevangenen vermoord. Mm. En uh, er is een net Netflix-serie over hem uh, gemaakt. Ach. En daarom, is die, uh, daarom staat hij op. Uh, op zes in deze, in deze lijst. Op vijf. Testen voor toegang. Nou, testen voor toegang heeft natuurlijk ook weer met covid te maken. Mm. En uh, dus vooraf moesten mensen testen. En vanaf 23 maart 2022 was het testen niet meer nodig. Frank, je hoeft niet meer te testen hoor. Oh, gelukkig. Ik, ik zag je weer gisteren. Was je weer aan het testen? Gisteren was ik aan het testen. Wat heb ik gedaan? was Nou, covid. <coughs> oh, ja, ja. <laughs> Op vier? Je, je verwacht het niet. Maar het is echt zo. Ali B. Ali, Ali B. B? Ja, ik kent hem niet. Okay. Dus het voice-schandaal heeft, heeft het nieuws uh, gedomineerd in 2022. En Ali B is een van de mannen die werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Er zijn vele aangiftes tegen hem gemaakt. En niemand heeft hem ooit meer gezien. <lacht> <lacht> en dat is dan wel een terecht. voordeel. Nou, ok. dus, is, hij, is hij ergens... Uh ondergedoken ofzo. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik denk in de Gobi-woestijn. Ik denk ook in de Gobi-woestijn. <laughs> ja, eh, ja op, we hebben uh, tijd zat hoor. Dus, uh, oh, dus, dus uh, mag, uh, je mag het uh, zo lang maken uh, nu even als je zelf wil. Dus, nou, op, we hebben nog vijf minuten. Dus, uh, op drie. Ja, jij zei dat ik snel wil uh, uh, ja, zijn. Goed, een nee, zal het gestel, je, ja, goed. Je staat wel mee hoor. Hey, op drie is het uh, uh, waar we uh, uh, met z'n allen naar gekeken hebben, deze, deze Grand Prix, uh, dit Grand Prix jaar. Ja, dat is via Play. Via ah, Play. Via Play. En uh, nou ja, dat, uh, sinds maart worden de Formule 1-wedstrijden uitgezonden door Via Play. En uh, ja, door, de, door het succes van Max hebben veel mensen uh, gezocht om, uh, om te kijken hoe ze een abonnement konden krijgen. Hm. Ik heb het uh, inmiddels alweer afgezegd en ik neem het ook nooit meer. Hm. Echt, Zo erg? Ja, het is verschrikkelijk. Mm. Het is echt uh, de, de, de, de, het staat een meisje, staat er in de pits. Zo'n huppelkutje. En die Stefan Koks uh, heet zij. Ja, ik vind het allemaal niet kunnen. Ik nee? denk van nee, jongen, doe dat niet. Uh... Neem dat nou serieus. Ja. Weet je wel, dat, dat, dat, ik vind het. Maar vind jij Jack Ploy dan serieus? Ja. ja? Ik vind Jack uh, serieus omdat hij uh, veel meer uh, met de persoonlijkheden. Uh, doorgaat. Dus hij, hij, hij krijgt wat met zo'n... Ja, je wel, bedoelt hij, met, met, met, met uh, Günther ja, Steiner, van de, nee, dat is een voorbeeld. Maar, dat is een voorbeeld, maar ook ja. met, met uh, Vettel. Met, ja. uh, weet je al, daar heeft hij wat mee. En dat, dat meisje heeft dat niet, want die zet alleen maar, die, die vraagt wat en, en houdt iemand een microfoon voor zijn hoofd. Hm. En dan, uh, nou dan krijgt hij een antwoord. Ja, natuurlijk krijgt ja, een ja, antwoord. Iedereen krijgt een antwoord. Zij is voor ja. ingehuurd. Hm. En uh, buiten het racen. Ja. Maar ja, dat, dat, dat is mijn mening, hoor. Nou dus, goed, uh, Viaplay was ook één van vind, de ik, woorden. Ik ja. vind ook de, de, de, het, het, het, het, um, uh, die twee jongens die het... Uh, verslaan? niet verslaan, vind ik uh, absoluut niet kunnen. Hmm. Maar dat, dat ben ik. Ja, goed. Uh, het is een mening, mensen. Dat is een mening. Hij is in één klap beroemd geworden. Nou? Jeroen Rietbergen. Ja! Ja! Berucht ja. misschien wel? Nou ja, best wel. Want hij werd uh, visie Jeroen uh, genoemd, ja, toch? Ja, vieze Jeroentje. Ja. Ja, Vertel, maar, uh, wat, ja. zit daar nog, uh, nog iets aan vast? Uh, nee, nee ja, die zien we natuurlijk ook niet meer. Nee. Een, een, uh, voor, voor Linda, want het ja, is wel bijzonder sneu. Ja. Want zij, uh, zij kan er niks aan doen. Ze wordt een, aan, aan een aantal uh, uh, palen genageld. Omdat ze, uh, ja, omdat ze toevallig met die jongen is gegaan. Die heeft het ja. nooit gehad. Nee. En dan uh, krijg je allemaal weer van die complottheorieën. Uh, uh, dus uh, het is heel, uh, ik vind het echt heel bizar. En, en uh, wat die jongen gedaan heeft is natuurlijk ook... Uh, Dat valt helemaal niet goed te praten natuurlijk. Buitensporig, echt buitensporig. Om dan elke keer zo'n dikpik op te sturen naar... Frank. Ja, dat is toch waanzinnig. Ik denk aan Frank er even ja. bij. Ja, die zit een beetje afwezig. Uh, er, uh, ja, zit, nee, ik luister wel. Oh, je luistert die zit wel. allemaal ja. Amerikaanse zoon. Nee, nee, niet, nee ik, ken, ik ken Dick al jaren. Dick, ja, Dick is nog? nu uh, trainer bij FC Den Haag. Maar goed, ga door. Dick? Ja, Dick. Dat is Dick ook een Dick. Dick. Dik advocaat. Oh! Ja, ja goed. Maar goed, uh, we, ja, nee, we hebben nu nog iets meer, meer dan anderhalve minuut. Dus neem nog een klein dus. beetje de tijd voor de kmeiden, nummer één. Ja, nee, maar goed, ik uh, zeg het even. Ik ga gewoon door. Door het nieuws? Uh, ja, door oh, het Dat uit. moet, doe ik dat. Als het nog ja. doe, doe, doe jij het licht dan uit, zo. Doe okay. ik zo <laughs> op één heel, heel sneu en uh, hoe kan het ook anders uh, het meest gezochte woord in Google in 2022 is Oekraïne Ech. en uh, ja. ja wat daar gebeurt is uh, dat weet iedereen en, ja. Uh, daar uh, ja daar gaan we het niet over hebben Nee, dat en, lijkt mij ook eh, dan heel. Dan bestond. hebben we ook nog eh, de top 10 van de meest beduidend luisterde liedjes in Spotify. Nou. Dan hebben we de top 10 van de populairste YouTube-video's. Dan hebben we alle kersttop 10 lijstjes. De 10 originele tips om te betalen op gas en uh, elektra. 10 keer bijna een atoomoorlog op aarde. Nou. En 10 christelijke feesten waar iedereen profijt van heeft. Nou, ja. laat tien tien ja. <laughs> die 10 atoomoorlogen maar even overslaan. Dat vind ik wel even fijn eerlijk gezegd. Toch? Ja. Want dat gaan we niet doen. Hoor. Wij gaan gewoon goed nieuws... Wij, zullen wij ook een positieve omroep gaan beginnen dan? Dat zijn we toch al? Dat zijn we eigenlijk al. Ja, want ja. wij lichten het kleine nieuws groot uit. Ik hoef jou niks te vertellen Jaap. Nee, over nou, positiviteit. Nee. Jij op. bent chronisch positief. Chronisch positief. Ja, Jaap. Ja. Dus wat dat betreft, we hebben geen muziek meer. Hè? Nee, want we, die 20 seconden, dat, uh, dat gaan we niet uh, doen. Van die eerste twintig seconden kan je toch helemaal niks zeggen. Ik ga vanmiddag nog wat lecturen rondstrooien? Ja? Nee, of nee, dat nee, nee, nee, dat is over. Want uh, de, uh, de heemstijdse grond bestaat niet meer. Oh, is dat zo? Ja, oh. ja. daar kan ik uh, volgende week nog wel uitgebreid overheen uh, gaan als je dat uh, wilt. Daar ontbreekt gaat, nu de tijd voor. Jij nee. gaat ook niet uh, met de zandvoortse krant weg. Uh, uh, die heb ik al... Uh, Weggebracht. Oh. Um, tot volgende week. Dag hoor. Zie FN, wens jullie allemaal fijne dagen en een